Zeven uur. Freddy van Tijn met het NOS Journaal. De Saoedische koning Salman heeft op een top voor islamitische landen in Mekka hard uitgehaald naar Iran. Hij beschuldigde het land van terroristische aanvallen op Saoedische olieinstallaties en olietankers. De top was georganiseerd vanwege de opgeleide spanningen tussen het shiïtische Iran en het Soenitische Saoedi-Arabië. Er waren ook Iraanse vertegenwoordigers. Onlangs werden de twee olieinstallaties en vier olietankers gesaboteerd voor de kust van de Verenigde Arabische Emiraten. Iran ontkent iedere betrokkenheid. Bij de explosie in een fabriek in Rusland... waar springstof wordt gemaakt, zijn al 79 gewonden geteld. 15 mensen liggen in het ziekenhuis, één van hen in kritieke toestand. Na de explosie brak brand uit. De oorzaak van de explosie is nog niet bekend. Samen met oud-politiemensen en tientallen vrijwilligers is de politie in Katwijk op zoek naar een vrouw van 30 die in de nacht van dinsdag op woensdag niet is thuisgekomen. Ze was rond één uur uit het café vertrokken. In een sloot is wel een tas met haar persoonlijke spullen gevonden, maar verder nog geen spoor, meldt Omroep West. En een aantal evenementen morgen is uit voorzorg afgelast... in verband met het verwachte warme weer. De twintigste editie van de Maas- en Bouwmarathon gaat bijvoorbeeld niet door... en hetzelfde geldt voor de Mooi Ruinen Run in Drenthe. Bij andere wedstrijden zijn de starttijden vervroegd... of er staan extra waterposten langs de route en bij de finish. Ook festivals houden rekening met het warme weer. Best Kept Secret in Hulvarenbeek bijvoorbeeld... staat voor deze gelegenheid toe dat bezoekers eigen flesjes meenemen. Uh, morgen worden uitzonderlijk hoge temperaturen verwacht voor deze tijd van het jaar en een hoge zonkracht. Het was vandaag de eerste zomerse dag. Rond half vijf was het 25 graden in de beeld. Het blijft vanavond nog lang boven de 20. Morgen kan het plaatselijk 32 graden worden bij volop zon. S'avonds valt mogelijk een bui. Na het weekende wisselvallig en 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Oh, dames en heren. Het is vier over zeven. Correctie, het is alweer zo'n beetje vijf over zeven. Het is prachtig weer. Het was om half 5, 25 graden. Ik heb daar zeker wat van meegepakt. En hoe is het met jullie oh, to your breakdown? Oh, oh oh, wat geniet is dit weer. Zeg. Oh, heerlijk. Lekker, lekker. Zeker met lekker weer. Ja, mm. prachtig. Lekker wegzweet in dit hok. Oh, nou het, valt, het valt nu nog mee. de arco ja, staat aan. De arco staat aan, dus uh, gaat ja. hartstikke goed. Moet ik hem openzetten? Uh, ja, hij mag open. Uh, hij mag open. Ik, ik, ik zou dit straks uh, doen. Ik vind het een puik idee. Ik uh, zeg doen. Jongens, heerlijk. We hebben een, uh, een gevuld programma, want de 40 lekkerste platen van de staan voor jullie klaar. Er zijn vier nieuwe platen zijn binnengekomen met een hele, hele, hele, hele hoog binnenkomer. Ik denk dat hij bijna nog wel hoger binnen is gekomen dan Patrick zijn tip ooit. Meen je niet? Ja, we gaan Zo het meemaken. We gaan het meemaken. Dat gaan jullie straks allemaal nog, uh, nog horen. Ik heb voor jullie de nummer 40 in de tussentijd ook al klaarstaan. En mochten jullie vandaag uitgerust zijn, nou, dan hebben jullie geen slaap nodig. No sleep bon, Martin Garrix. All align as we drown in the moonlight. We collide in plain sight. Yeah, I know. Stranger En no sleep. Mon bon en Martin Oké. Okay. Heerlijk, heerlijk. Jongens. Koud zeg. Heerlijk. Die tocht in mijn nek. Oh. Ja, maar dat kan best wel eens na voelen. Ja, Ja, dat is de arco. Ik doe het wel even zo. Vermang uh, yeah. jezelf. Ja, ja oké. Okay. Oh, dat is lekker zeg. Leugen. Hoe was jullie weekend? Ah, oh, Lekker. Wat? Hij duurt ja. al vanaf donderdag. Ja, ik heb hem ook vanaf donderdag. Oh, lekker zeg. Genieten. Elke keer gewoon half één mijn bed uit. Oh, genieten. Heerlijk. Ja, voor mij begon gisteren om twee ja? ja? Dus dat was... Een, wat zeg je? Die voor mij begon gisteren Je moet de microfoon iets meer naar je mond zetten, schat. Nog Ja, of praat erin. Of zet de microfoon aan. Hij staat aan. Oh. <laughs> Pak die andere eens. Want ik hoorde niet. <laughs> deze beter. Ja, deze ja. is een stuk beter. Oh. Oké. Okay. Die houden we erin. Even kijken. Dat is microfoon... Zeg, zeg eens wat. Oké, okay, dat is vier. Microfoon vier prima. We laten drie even voor wat het is. We pakken gewoon lekker microfoon vier, vier erbij. Maar dus, uh, jullie, jullie, was jij trouwens vrij? Dat zit ik maar te bedenken. Want jij uh, werkt in een ander soort uh, branche dan wij dat doen. Donderdag? Ja, donderdag. Ja, donderdag donderdag was ik vrij. Nee, vrijdag moest ik gewoon werken. Oh, ja. Maar we hadden zo weinig kinderen, dus ik kon al uh, veel eerder weg. Oké, okay, lekker. lekker. Ja. Nou, kijk eens aan. Dus jullie hadden allemaal een heerlijke. Oh, ja. Yeah. Gewoon. Chili Willy, Dan Lekker dinsdag. Donnerdag. Yeah. Wat dondag. hebben jullie vrijdag gedaan? Hetzelfde. Hetzelfde. <laughs> ik ook. Oh, wow. Heerlijk. Lekker niks. Je vrijdag Ik zeggen, wat hebben jullie vrijdagavond gedaan? Kijk, mijn avond is al bekend. Ja. Dat was maar wat de... hebben jullie vrijdagavond gedaan? Ik weet het niet meer. <laughs> slecht. Echt slecht. Nee, ik was het ik was, was bij was mijn de... moeder. Nou, hier. Ik was met de kleine. Ja, was met de kleine. Ja. Ik zat bij de toppers. Gezellig. Ik zat gewoon een keer zonder ja. kinderen. En dat gebeurt nooit. <laughs> dat gebeurt echt, echt helemaal nooit. Nee. Maar gewoon. Hoe was, het, hoe was het? Ja, Voel het? het wat spoilers eruit. Mensen nee. die nog moeten gaan of zo, weet ik veel. Voor de mensen die vanavond gaan. Um, het is echt gewoon fantastisch. Echt de, de, de, Hoe ze alles hebben samengevoegd. Hoe ze alles in elkaar laten overlopen. Het liep allemaal in elkaar. Het was top. Het ging allemaal zo in elkaar over. Zo, zo. Ja, het viel allemaal zo in elkaar. Ik heb hem er niet bijgenomen... omdat het naast nou zo'n hele, hele, hele schone jongen is. Oh. Wij gaan in gaan we verder... want ik ga jullie de eerste nieuwe binnenkomer... van dit, dit uur presenteren. En dat is een remix. Een remix van Armour van Buren. Die heeft Van Halen eens even onder de loop genomen... met Jump.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 Die microfoon die staat af en toe ook nog wel eens onverwachts over. Ja. Gaat er lekker mee te zingen. Oeh. Heerlijk. Heerlijk. Ik had hem even niet door. Dat ah, kan gebeuren hoor. Hey. Ah. Zolang we er nog niet betaald krijgen, mogen we die fouten maken. Ja. En dan krijg je wel voor betaald. Mag het alsnog? Haha. Ja. Oh, prima. Hartstikke goed. Heerlijk. Hey, jongens, we gaan in eerste instantie heel even aftrappen. Want jullie hoorden natuurlijk net de nieuwe plaat van Armin van Buren en Van Halen. Jump. Dat is de remix dan die je ervan gemaakt hebt. Ik moet zeggen, hij heeft uh, verrassend... Weinig veranderd aan de plaat. Hij ja. komt heel ja. dichtbij het origineel. Ja, oké. Okay. Maar alleen de beat is even een beetje anders. Ja, dat is wat, dat is wat maar anders. Maar dat is wel lekkerder, vernieuwend. Ik vind het lekker. Ja, ja zeker. Ja, het ja, was fijn. Het was een lekker plaatje. Ja. Hey, uh, in de tussentijd uh, gaan wij natuurlijk verder. Want ik heb uh, nog, uh, nog nieuws voor jullie klaarstaan. Uh, we zijn. Uh, even kijken, want we, ik heb even een kleine compilatie. We hebben onder andere. iets uh, stukje over Pinkpop. Dat komt dus de komende tien jaar niet meer tijdens het Pinkste Weekend. Uh, Arme van Buren, Chesto en Jonas Blue. die nemen hun uh, eerste uh, IMF. En, uh, ja, dat is geen drugs jongens. Maak je maar geen zorgen. De Jonas Brothers die gaan beginnen aan een Europese tour in, in februari uh, vanaf 2020 in de, de Ziggo Dome. En zanger Mika van onder andere uh, Big Girls You Are Beautiful, onder andere, Zo... die, uh, ja, die gaat uh, voor een show, een nieuw album, uh, komt hij ook naar de Tivoli Vredenburg. Dus, uh, we gaan al die nieuws gaan we behandelen, maar we gaan beginnen met, met Pinkpop. Want Pinkpop dus, is dus de komende tien jaar niet meer tijdens het Pinksterweekend. En als dan organisator Jan Smeets ligt, vindt Pinkpop de komende tien jaar dus niet meer tijdens dat weekend plaats. Het festival wordt dan in het tweede weekend van juni gehouden, vertelde hij in de L1 Cultuurcafé. De reden voor de verandering is dat Pinkster de komende jaren te vroeg valt om de concurrentie met de Verenigde Staten aan te gaan, zegt Smeets. De organisator hoopt dat de bekende internationale artiesten eerder geneigd zijn naar Pinkpop te komen tijdens het tweede weekend van juni. Zo wil hij bijvoorbeeld graag Neil Young Bob Dylan naar zijn festival toe halen. En de twee artiesten treden deze zomer samen op op het Londense Hyde Park. Smeets hoopt dat dit optreden tot meer gedeelde shows van het duo leidt, waaronder eentje dus ook in Landgraaf. En Pinkpop vindt dit jaar... Uh, op 8, 9 en 10 juni plaats. En onder andere Mark, uh, The Cure... Uh, Mumford The Sons, Anouk... en Songfestivalwinnaar Duncan Lawrence... Uh, die gaan er dus ook optreden. Apart dat het niet met thuis Pinkster Weekend gaat. Ik, ik snap de gedachte erachter. Nee, ja, maar het, het had toch juist met dat Pinksteren te maken, dat festival? Ja. Nou ja, ja deels. Pinksteren, ja, Pinksteren ja, weet Pink... je. Eh, eh, eh. Eh, dus ik vind het apart. Ja... Ja, maar ik, ik snap de gedachte wel. Ik denk dat, dat uh, in, in, de, in de periode dat dat, dat, dat, uh, dat Pop is, dat, dat, dat je ook wel wat artiesten misloopt. Niet omdat ze dan uh, ja, optredens in Europa of daarbuiten hebben. Uh, en dat ze dan geen tijd hebben om in, dan in Nederland uh, hun optredens te vervullen. Ja, oké. Okay. Dat, dat, in dat opzicht snap ik, ik het ook dat wel. Ik denk dat daar wel een beetje, ja. uh, een beetje bij licht. Dat je wel het feestje hebt, maar dan niet tijdens de Pink, dat, dat in ieder geval de, de, de grote artiesten dan wel kunnen. Ja, ik denk dat dat een beetje is. Dan is je daar een beetje aan moet denken. Okay, okay. ja In ieder geval gauw door naar de Army van Buren, Chester van Jonas Blue. Uh, die hebben dus... Een, uh, die hebben dus de, dat zijn de eerste namen bij IMF. Um, de organisatie van... Uh, um, uh, ja, eigenlijk kun je het best in het Engels zeggen. Amsterdam Music Festival. Uh, uh, AMF mag ook. Heeft de eerste namen voor de editie van 2019 dus al bekend gemaakt. In de Johan Cruijff Arena, waar ik toevallig was gisteren. In Amsterdam maken Armin van Buuren, Chesto en Jonas Blue en Alesso op 19 oktober hun opwachting. Tijdens Amsterdam Music Festival dit jaar voor de zevende keer wordt het alweer georganiseerd. Vindt dus ook de uitreiking van de DJ Mac uh, Top 100 plaats. Waarbij de nummer 1 DJ van de wereld wordt bekroond. Uh, van Buren en Chester wonnen de titel van uh, populairste DJ ter wereld allebei al een keer. Uh, meerdere keren volgens mij. En de afgelopen drie jaar was Martin Gerks de winnaar. Het evenement is al jaren vast uitverkocht. En vorig jaar stond er onder andere ook David Guetta in de hoofdstad zijn muziek te draaien. En binnenkort maakt de organisatie natuurlijk nog meer namen bekend. Dus hou dat zeker in de gaten. Um, leuk dingetje voor de kaartverkoop uh, voor het festival in Amsterdam. Dat is inmiddels al van start gegaan. Dus wees daar gewoon snel bij. Want ik ga er gewoon vanuit dat dit gewoon binnen no time uitverkocht is. En uh, AMF is onderdeel van het uh, Amsterdam Dance Event dat dus georganiseerd wordt door ALDA. Dus, nogmaals, okay. wil je kaarten hiervoor hebben? De eerste naam van de line-up uh, zijn al meer, uh, meer dan genoeg waard om om te gaan. Dus uh, ik zou het zeker doen. Ik zou het zeker doen. Ben pak je, je wel eens kans, Pak je kaarten, nee. Ben je wel eens bij ADE geweest? Nee, nee. zeker niet. Fanny Tee? Gaan Nee, ik ben er ook niet geweest. Ben jij er oh, ook niet geweest? pardon. Nee. Wat, wat, ja. uh, wat voor feesten zijn, zijn echt jouw ding? Waarvan je denkt, van, nou weet je, daar heb ik ieder jaar wel bij. Zeg het eens, vertel. Ik voor hier. live. DJ Raimundo. Uh, ik, ik moet zeggen dat ik grote menigte niet zo fijn vind. Oké. Okay. Dus, dus uh, ik ben een ik, beetje pleinvrees. Dit in deze studio. Dat kan net, dat gaat. <laughs> ah, vandaar vandaar nee, dat ik heb echt, zeg maar. ik moet mijn vluchtroutes hebben. En dan, dan als je op zo'n groot evenement staat met allemaal mensen om je heen. Ja. En je staat zeg maar net bij het podium dicht in de buurt, je kan niet 1, 2, 3 zeggen van ik moet hier nu weg. Dus je loopt tegen mensen aan, je gaat in de knoop zitten. En dan. Uh, ik denk dat ik een paniekaanval krijg. Oké, okay, dus een dus, dus, dus, uh, lichtelijke aanval, uh, aanvalletje pleinvrees uh, zit er wel tussen bij jou. Ja, hoor. ja. Oké, okay. is dat ook de reden dat Quinten hier niet meer mag komen? Of ja, niet mag komen is een beetje een groot verhaal, maar dat Quinten er niet meer is. Ja, heb ik je gewoon heb hem weggejaagd. Van, nee, <laughs> nee. Dat, dat die ene... Vier is te veel. Ja, drie, vier, vier. Nee, nee, nee, dat niet hoor. Dat is, uh... Ik kan heel veel handelen. Ah, maar okay. zo'n evenement cool. vind ik wel best wel pittig. Nou, ik kan ik me voorstellen. Ja. Maar in ieder geval, wie weet, is het toch wel een keertje wat om te gaan proberen. In de tussentijd uh, wil ik jullie mee gaan nemen naar uh, de tweede tip uh, van, uh, van deze week. En uh, dat is uh, van EDX en Emba uh, Shepherd. Van EDX hebben we al eens wel wat plaats gedraaid. Uh, maar van Emba Shepherd in samenwerking daarmee hebben we nog niks gedaan. Uh, hun hebben een, uh, in hun samenwerking zijn ze op de plaat of the grid uh, meegekomen. En uh, waar die natuurlijk is binnengekomen. Dan hoor je natuurlijk, uh, hoor je natuurlijk straks rond de klok van half acht. En dan hoor je natuurlijk ook waar Jump van Armin van Buren. De van hele remix op uh, binnen is gekomen. Dus terug naar Off the Grid. Half acht zijn we weer bij jullie terug. En dan gaan we verder met de bekendmaking van de nummer 40 tot en met 30 van de Your Breakdown. Need to feel the sun, warm up on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 Yes, dames en heren. Het is begonnen. Het is half acht geweest. En dat betekent dat wij gaan van starten met nummer 40 tot en met 30. Dus, zonder verder normaal, op plek 40. No Sleep, Martin Garrix, featuring Bon. 14 weken in de lijst stond vorige week nog op plek 32. Moonlight Galling vind je deze week op plek 39. Staat 7 weken in de lijst. Stond vorige week op plek 27. De nieuwe binnenkomer, Armin van Buren van Helen met Jump, de Remix. En op plek 37. All this Love, Robin Schultz en Hardis vind je ook deze week op plek 4. Stond vorige week nog op plek 30. Hij staat op. Uh, oh. Vier weken in de lijst. Komt nu op plek 30. Staat nu op 37. En op plek 36 hoor je One Kiss, Calvin Harris en Dua Lipa. 59 weken in de lijst. En stond vorige week ook op plek 36. Faith, Mugai en Luciana. Zes weken in de lijst. Stond vorige week op plek 33. En op plek 34 hebben we In My Mind. De Noro en Gigi Agostino. 46 weken in de lijst. En stond vorige week op plek 28. Nieuw binnengekomen op plek 33. IDX, Amber Shepard. Het is nu nieuw. Even kijken. Ja. En 33, mooie binnenkomer. Op plek 32, Bodywork Pickle staat nu vier weken in de lijst. Staat vorige week stond hij op plek 22, is dus 10 plaatsen gezakt. Promises, Calvin Harris en Sam Smith, 40 weken in de lijst. Stond vorige week op plek 26, staat nu op plek 31. I Feel It, en Cody, drie weken in de lijst, is gestegen. Eén plaatsje want stond vorige week op plek 31. Dan de derde nieuwe binnenkomer van dit uur... is uh, One Touch en Jazz en Jax Jones... Jack Jones is goed vertegenwoordigd, komt ook met platen zoals play. En Hello komt hij ook nog voorbij. Op plek 29 dus de nieuwe binnenkomer One Touch. Promise <middels> me catch me when I'm the crazy running be patient. Had a plan for this Everything is what it is You never hold me back in anything You didn't even have to try God. Karma en daarvoor hoorde je het nieuwe binnenkomer van deze week. De derde nieuwe binnenkomer van deze week. Uh, Jess Glynn en Jax Jones met One Touch. Alles is een beetje One Touch, One Thing. Alles is een beetje One One One geworden hier. One. Jeetje. Ja. Nou ja, is dit <laughs> een er... one hour? Ik denk dat het een one hour is. Uh, is een second hour? Nou, nee, die second hour. <laughs> Jongens, ik heb goed nieuws. Ik heb de quizvragen heb ik al klaar. Oh god. Ja. Mm. <laughs> ik raak in de war. Wie heeft er vorige keer gewonnen? Ik, uh... oh? Zeg die zo bescheiden als die ook is. Heerlijk, heerlijk. Juist. Ja, maar jullie, jullie zijn altijd, jullie zijn sowieso heel goed. bescheiden. Ja, ik was gewoon hartstikke goed. Ja, nou, ja, ja. Het is het, moeide, het is niet zomaar het is niet gekomen, want ik ben de beste van... Uh, <laughs> ja, gewoon de beste. Ja, jij, jij, jij bent de beste. Ja, van uh, vorige week zeker. Echt waar? Uh, ja, van vorige week was ik zeker de beste. Anders had ik niet gewonnen. De vorige week, ah, ja. dat is al best wel een tijdje geleden. Ja, maar dat is toch wel de laatste keer? Ja. Dus ja, dat, niemand kan eromheen, ja, dat is gewoon zo. Ja, ja, ja. ja. Wat, wat moeten we hier nou van en zeggen? En misschien is het deze week ander. Hoogst onwaarschijnlijk. <lacht> ah, oké, okay. okay. hey, ik heb even een vraagje voor jullie. Ik Je ben moet benieuwd, het maar weten. Ik ben benieuwd of jullie, of jullie dit herkennen. Ja. Mhm. Mm Girl, wil like you <laughs> <laughs> het zelf niet, het niet, ik wil het niet, ik wil het niet, ik wil het niet, ik wil het niet, ik alweer tien jaar geleden. Ja. En uh, ik heb goed nieuws uh, voor de fans uh, van de zanger Mika. Uh, zanger Mika komt dus voor een show en een nieuw album naar Tivoli in Vredeburg. Uh, de Limanees Britse Mika komt dus naar Nederland. De Grace Kelly zanger ook wel. Hè? Grace Kelly is natuurlijk de eerste plaat die we van hem hebben gehoord. Uh, ...staat donderdag 13 februari in uh, Tivoli Vredeburg. Uh, Michael uh, Holbrook uh, Penneman, zoals de 35-jarige Mika eigenlijk heet... Uh, ...presenteert uh, tijdens de clubshow ook zijn nieuwe album. En Mika die brak in 2007 al door uh, met zijn debuutalbum Live in uh, Cartoon Motion. En uh, de zanger scoorde met Relax, Take It Easy. En uh, ja, dat, dat, daar, heeft, daar heeft hij twee nummer één mee gescoord. Ja. En zijn laatste album No Place Like Heaven verscheen in 2015. Daarna was hij onder de meer te zien als jurylid... bij de Franse versie van The Voice. Oh joh. En de kaartverkoop voor de show in Tivoli, Vredenburg... start op vrijdag 7 juni om 10 uur... via, theaterka via de Theaterkassa sorry, en Ticketmaster. Oké, okay. nou Vanity kan ook kaart koop, kan je ook mee zingen. Het lijkt mij op zich nog best wel leuk... om die man best wel nog een keer live te zien. Want nou, hij ja, heeft echt ik... grote hits gehad. Ik heb uh, heel eerlijk... Ik heb hem in de top 40 niet heel veel meer voorbij zien komen. Nee, laat tijd niet. En die van 2015 is ook niet uh, echt hoog geëindigd. Nee, nee, dat, uh, dat heb ik niet veel van hem meegekregen. Ja, iets met Fairly Sky en dan uh, weet ik veel. Ah, wel. dat zou heel goed kunnen. Ja, uh, ik ken dat nummer allemaal niet. Ah, wat ik wel weet, dat hij nog een plagiaatzaak heeft gehad. Nou, plagiaat is niet helemaal waar, maar hij zou, uh, zijn artiestnaam zou niet origineel zijn. Ehm um, mm en daar is best wel wat, wat ophef, ruzie om geweest. En uh, nou ja, dat misschien er daarom ook even een tijdje wat minder is geweest. Maar hoe dat is afgelopen, ik, ik ga er vanuit goed. Want anders zou hij het natuurlijk niet meer doen. Um, wil je natuurlijk uh, weer, weer wat van zijn muziek terugluisteren, pak gewoon YouTube erbij. Zoek dan even naar, naar een plaats als Big Girl. Daar kom je op zijn kanaal, kom je uit. Mika Sounds Official uh, is zijn kanaal. Waar hij uh, dus ook uh, zijn nummers ook heeft staan. En uh, heerlijk, heerlijk, heerlijk. Hey, dan gaan wij in de tussentijd gaan wij, uh, alweer, alweer verder. Want we hebben gewoon nog genoeg platen voor jullie klaarstaan. Ja, lekker, gelukkig ik, uh, maar. Ja, we hebben nog heel heel <laughs> veel mooie plaats voor jullie klaarstaan. Uh, we gaan uh, onder andere beginnen met... Uh, ja, Ik heb hem al eens een keertje omgedoopt tot uh, mijn favoriete plaat eigenlijk wel in deze lijst. En dat is uh, Loud Luxury en Brando Body. Oh, yes. You wanna dine in the six, but when I lean for the kiss, you said I'll probably send you some bits, and I'm like, hell nah, been waiting too long. Hell nah, I want that cruel cool love. Hell nah, been waiting too long. Hell nah, I want that cruel cool love. Nah, cool love. Nah, cool love. Body in my, losing all my innocence. Yeah, body in my. Riding my innocence, body on my. Losing all my innocence, body on my. Riding on my innocence, body on not Losing my If I I, on my. innocence,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 Met Do It Again hoorde je net voorbij komen bij de Euro Breakdown. Lekker jongens, heerlijk. Uh, zijn we al bijna aan het einde van uh, het eerste uur? One hour. Drie nieuwe platen mogen draaien. Lekker. Ik moet zeggen, het waren uh, misschien ook wel even, even handig om het even bij te pakken voor de mensen die dat nog gemist hebben. We hebben drie nieuwe platen binnengekregen in TAF4. Um, de eerste plaat is op plek 38 binnengekomen. Is Armin van Buren uh, en Van Helen. Dat is de remix van Jump. Op plek 33 hebben we Off the Grid, EDX, Amber Shepard. En um, op plek 29, ja dat klopt, hebben we One Touch, Jess Glynn en Jax Jones. Oké, okay, weer Tien op de hoogte. Nieuwe platen het oplaten? En dat in één uur? Ja, dat in één uur. En ik heb voor jullie in, in twee uur hebben natuurlijk. Uh, wat hebben we eigenlijk nog te doen in twee uur? Ik zou het niet weten. Genoeg? Dus je moet het maar weten. <laughs> ik kan het net zeggen. We hebben de tips, je moet het maar weten. We hebben ook nog een, uh, de vierde, uh, vierde nieuwe binnenkomer van de. Een hele hoge binnenkomer. Daarom uh, moeten we hem ook wel naar het uh, tweede uur toeschuiven. Maar dat maakt niet uit. Dat is allemaal goed. Dat is allemaal leuk het kan allemaal. Het is hartstikke dus het kan leuk. Het is een breakdown. Het kan Lekker spiritueel. Heerlijk. Lekker spiritueel. Oh, mijn god. Ja. En nog een keer. Nou, helemaal zijn. Hartstikke goed. Ja, nee, we hebben gewoon wat nieuwe programma's hier uh, bij, bij ZFM. En uh, ja, die... die uh, ja. Uh, Does not compute. Ja, nee, dat, dat kan gewoon gebeuren. Kijk, weet je, ieder programma is anders. Ik ga niet zeggen dat ons programma perfect is, maar ik denk dat wij het op zich best wel lekker doen. Ik vind het wel. Uh, andere ja. mensen vinden het ja. van niet. We worden op de woensdagmiddag. Waarom mensen je? vinden van niet? Weet ik veel. Het zou wel, wel oh, iemand oh, Dat is een ja, mening niet, hè? Ja, ja, ja. ja. ik snap het wel, hoor. Het is een dingetje. Ja. Het is wel een dingetje inderdaad. Tuurlijk, iedereen heeft zijn mening. Ja. Niet met de mening telt. Maar... Ik, ik, ik denk dat wij best wel een, een gezellig programma hebben. Jazeker. En we lachen in ieder geval elke uitzending. Dat doen we zeker. Ja. Oh, ladies and gentlemen, we hebben goed nieuws, want we gaan beginnen. De nummer 30 tot en met 20 staan weer voor de uur klaar. En af te trappen met nummer 30 is I Feel It, Left Wing en Cody, drie weken in de lijst. En op plek 29 de nieuwe binnenkomer, Jazz Glynn en Jax Jones met One Touch. Later Bitches, de Prince Karma vind je op plek 28 deze week. En op plek 27 Fever, Don Diablo en Sid. Op plek 26 Losing It Fisher staat nu 44 weken in de lijst mag wel even gezegd worden, staat op plek 26, stond vorige week op plek 25. Bounced een beetje heen en weer tussen 30 en 20 in, maar die gaan we volgende week nog wel zien. Uh, op plek 25 deze week, Robin Schultz, Irika Cirola vind je daar, staat 27 weken in de lijst, stond vorige week op plek 23. Lick-up van Leandro da Silva, Sewell en Sam Stray, staat nu twee weken in de lijst. Vorige week nieuw binnengekomen op plek 37. Staat nu op plek 24. Ik heb daar wel hoge verwachtingen van als ik zie hoe snel die kruipt. Um, Ste, David Guetta en Ray. Staat nu drie weken in de lijst. Staat op plek 22. Stond vorige week op 21. En op plek 21 hoorde je natuurlijk net ook voorbij komen. Do it again. Steve, Aoki en Elok Drie weken in de lijst. Vorige week op plek 24. Dan gaan we naar plek 20 toe. Ja, en dat is er eentje die had van Patrick kunnen zijn. Dat is uh, The Chainsmokers met 5 Seconds of Summer. En Who Do You Love? En dan gaan we ook het nummer lekker maar afsluiten. Vind ik een hele goeie. En daarna gaan we in twee uur door naar de tips. En je moet het maar weten. En natuurlijk ook die vierde nieuwe binnenkomer van deze week bij de Ear Breakdown. Tot straks. Yeah. in your coat